Ja, dank u voorzitter. De, het betreft hier het revisie. Um, de raad stelt een hoogcommissie in bestaande uit externe deskundigen die op diverse beleidsterreinen kan worden ingezet. Waaronder in ieder geval dat van ruimtelijke ordening. Dat is wat nu voor ligt. Overwegende dat een hoogcommissie bestaande uit raadsleden en, en externe deskundigen tot tevredenheid heeft gede, gefunctioneerd. Het instellen van een hoorcommissie die uitsluitend uit externe deskundigen bestaat... aanzienlijke meerkosten met zich zal brengen. Het werk van een hoorcommissie, door de capaciteit van de ambtelijke organisatie... ...op natuurlijke wijze beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau. Gezien de zorgelijke situatie van de gemeentelijke financiën elke besparing welkom is. Het daarom wenselijk is de samenstelling van de hoorcommissie in het reglement van orde... ...niet bindend vast te leggen, maar om deze open te houden. Besluit het reglement van orde als volgt aan te passen... De raad stelt een hoorcommissie in... die uit raadsleden plus één of meer externe deskundigen... dan wel uit de, externe deskundigen bestaat... die op diverse beleidsterreinen kan worden ingezet... waaronder in ieder geval dat van de ruimtelijke ordening. De regie op te dragen de toelichtende tekst... die ook eh, verderop in het reglement staat... in overeenstemming te brengen... Zo dit, eh, wordt, hiermee wordt ingestemd met dit artikel. Op grond van het bovenstaande... Op grond van bovenstaande overwegingen, vooralsnog het werken met een hoorkommissie bestaande uit raadsleden plus één of meer deskundigen voort te zetten. Dank u wel, meneer baber Meneer Stammers. Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid is niet voor dit amendement. Wat de heer uh, bouwbruggen wilson zegt eigenlijk gewoon. Die wil gewoon weer de raadsleden in de, in, in de hoogcommissie hebben. En het is juist de bedoeling van, uh, van ons om uh, de commissie niet meer uit raadsleden te laten bestaan. Uh, dus ja, leuk, maar nee. Uh, voorzitter, het is helder wat de, wat de mening van, uh, van de heer Stammers is. Maar ik dacht dat het verstandig zou zijn om gegeven de situatie waarin we, zitten, waarin we zitten... de mogelijkheid open te houden... dus niet voor het een bindend te kiezen... nog voor het ander... maar daar bevind van zaken te handelen. En hoe dat dan verder uitpakt... Ja, daar, daar bent u zelf bij, dat beslist u. Ja, maar ik vind het toch te belangrijk om het lot te laten bepalen... wanneer we wel met raadsleden werken... en wanneer, eh, wanneer niet. En u schrijft ook in uw overwegingen... dat de hoorkommissie bestaande uit raadsleden... tot tevredenheid heeft gefunctioneerd... De meningen zijn daar zeker over verdeeld. Niet alleen bij de Raad, maar ook bij de burger. Nou, u u verspreekt zich een beetje en dat verraadt misschien veel van de achterliggende gedachten. Er staat namelijk niet in: niet tot tevredenheid heeft gefunctioneerd, maar tot tevredenheid heeft gefunctioneerd. Dat is ook wat ik bedoel. Ja. Dat zei u niet. Nou, bij, de, bij deze dus een correctie. Ja, dank u voorzitter. En de VVD pleit al jaren, zou ik nou zeggen, voor een externe hoorcommissie. Wij kunnen wat dat betreft ook niet vinden in dit voorstel. We sluiten ons aan bij de woorden van de heer Stammes. En wat ik me wel afvroeg, want u zei geloof ik zojuist dat u alle opties wilt openhouden. Waarom u dan de mogelijkheid van het laten vervullen van de hoorcommissie door, de, door het college niet hebt opgenomen? Um, ja, um, een beetje een merkwaardige vraag, want toen wij zeg maar een adviescommissie, zijn een hoorcommissie uit, samengesteld uit uh, uh, raadsleden hier op, operationeel hadden, toen werd al het, uh, het verwijt gemaakt van een slager die zijn eigen vlees keurt en op het moment dat je nu het college wat het bestemmingsplan opstelt ook nog eens een keertje laat uh, beslissen over de zienswijze, dan is dat wel het keuren van eigen vlees in Optimaal forma zou ik zeggen. En dat moet je zeker niet willen. Ik vraag het omdat u zei dat u alle opties wilde openhouden. En dat is het is, keuren van het eigen vlees. Is eigenlijk ook precies de reden waarom wij graag een externe hoorcommissie willen. Uh, ik wilde dus niet alle opties openhouden. Ik wilde de opties openhouden zoals ik ze heb aangegeven. Mevrouw van der Veld. Ja, ik moet u zeggen toen ik dit. Uh... Voor de eerste keer last dacht ik ook van nee, kom zeg, we hebben toch afgesproken dat. Maar ik moet de heer Bouwberg Wilson eigenlijk hartstikke gelijk geven. Want op dit moment hebben we nog geen externe hoorcommissie. En hebben we wel nog een aantal keren dat het bij elkaar moet komen de hoorcommissie. Dus als dit niet gewijzigd wordt in ons reglement, dan zit eigenlijk de hoorcommissie, die bestaat uit raadsleden plus één of meerdere externe deskundigen, daar eigenlijk niet terecht. Dus ik geef u volkomen gelijk. Het, het, het verschil zit hem namelijk in, het, in de twee woorden, dan wel. Het bestaat uit raadsleden plus externe, dan wel externe. Ik vind het juist een, een geniale zet, waarvoor ik u hartelijk bedank. Mevrouw van der Veld, ik wil u graag wijzen op het raadsbesluit, waarin staat dat totdat een hoorcommissie, bestaande uit externe deskundigen operationeel is... de huidige hoorcommissie ingesteld op grond van artikel 51 van het reglement van orde 2011... in stand blijft. Dus er is een, een overgangsbepaling uh, uh, getroffen, juist voor het probleem dat u schetst. Waarom zou je in een overgangsbepaling opnemen als je het ook gewoon in het reglement kon opnemen? Wie weet duurt het nog wel twee jaar? Volgens mij is voldoende uitgewisseld over dit abonnement Abonnement 8.5 Volgens mij ook meneer Barbara gilson Klopt dat? Aan u het woord? Ja voorzitter, mijn naam staat er ook onder um, Wat betreft ja. dit um, Het betreft namelijk het, um, uh, het geven van een mondelijke toelichting Op ingediende zienswijze En dat betreft ook weer het werk van de, van de hoorcommissie Um, zoals de tekst nu voorligt, is het de kennelijke bedoeling te vermijden dat de hoogcommissie altijd een hoorzitting moet houden. De huidige formulering uh, die houdt in dat ook als de hoogcommissie een indiener van een zienswijze wenst te horen, dat niet mogelijk zou zijn. Dat lijkt ons een onnodige en ongewenste beperking voor het werk van de hoogcommissie. Het horen van de van een zienswijze op initiatief en uitnodiging van de hoorcommissie ...zou namelijk verhelderend kunnen zijn. En het daarom mogelijk wenselijk is... ...tenminste het horen van de indiener van een zienswijze... ...op initiatief en uitnodiging van de hoorcommissie ...open te houden. En daarom stellen wij voor... Anders eh, dan op initiatief en uitnodiging van de hoorcommissie is het voor de indiener van een zienswijze niet mogelijk om aan de hoorcommissie één, tussen haakjes, mondelingen, toelichting op een ingediende zienswijze te geven. Daarmee hou je overeind dat je wil voorkomen dat er een uh, rituele dans moet worden uitgevoerd, ook als de hoorcommissie dat helemaal niet noodzakelijk acht. Maar stel, er is onduidelijkheid in de zienswijze: men wenst een nadere toelichting daarop als hoorcommissie. Dan hou je dat bij, in, in dit voorstel open. Dank, dank u voor, wel, dank mevrouw, voorzitter. voorzitter. Vraag ter verduidelijking. Dat is niet het geval. Dan zijn we volgens mij door het debat van het reglement van orde heen. En gaan we naar agenda punt 9: Verordening Rekenkamer Gemeente Zandvoort 2012. Eén uur behoefte aan debat op dit onderdeel. Dat is niet het geval. Dat betekent dat wij dan gaan naar agenda punt 10. En dat is de motie parkeren die door een groot aantal van u is getekend. En ik denk dat de penvoerder nog steeds is meneer Kramer, klopt dat? Ja. Wilt u de motie even voortdragen meneer Kramer? Uh, voorzitter, uh, de raad en gemeente Zandvoort... Overwegende dat de Raad van 4 april jongsleden heeft besloten om bewonersparkeren in Park Duinwijk en Oud-Noord voor een zo kort mogelijke periode op te schorten. Er op 26 april jongsleden een ronde tafel over het keerbeleid is gehouden. De ideeën uit de bijeenkomst op 8 mei gebundeld aan het college zijn aangeboden. Het college heeft toegezegd om voor het zomerreces met voorstellen te komen over de inbreng van de ronde tafel parkeren. Het college pas op 29 juni jongstleden schrijft dat er geen reactie komt. Er dus geen voorstellen zijn gekomen voor het zomerreces. Doet het college nadrukkelijk op om met reacties en voorstellen te komen naar aanleiding van de notitie van de werkgroep parkeren over de inbreng van de ronde tafel parkeren zodat deze in de eerste vergadering na het zomerreces kunnen worden besproken en er dan over de wijze van voortzetting van het parkeerbeleid kan worden besloten. Ondertekend mede door uh, de heer Simons van de oudere partij, uh, mevrouw Rietker van de PvdA, GroenLinks, meneer Bawits, mevrouw Van der Veld van Gbz en de heer Willem Paaf van Sociaal Zandvoort. Hoort bij interruptie ook getekend door het CDA. Maar... Dank u. Dan ga ik de wethouder. Is er behoefte tot verduidelijking van uw kant? Nee? Wethouder? Ja, mevrouw Ritkerk die vroeg gisteravond: uh, is het mogelijk? En uh, vandaag ben ik uh, gaan rekenen in alle rust. En uh, dat betekent dat ik op 17 juli al een voorstel moet uh, hebben in het college. En dat gaat mij niet lukken. Dus uh, de eerste vergadering van het zomer de zes, na het zomerreces gaat het mij niet lukken. Maar er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid. Maar goed, dan moet ik met. ...de leden van de agendacommissie ...om daar een extra raadsvergadering voor uit te schrijven. Ja, voorzitter, ik kan... Uh, de heer Sandberg had mij vanmiddag hier al over gebeld... eigenlijk stom dat ik er niet zelf over ben begonnen... ...maar als ik er tweede vergadering van maak... ...zou dat een probleem zijn? Nee, absoluut niet. Dan wordt het tweede vergadering. Nee, ja. Voldoende besproken... Dan gaan we naar agenda punt 11 en dat is de motie parkeren oude halt door het CDA en Sociaal Zandvoort ingediend. Wie is de gespreksvoerder? Meneer nee. Luijs. Ja, ik heb hem ook niet getekend, sorry. Maar ja. u, u kunt dat in de pauze straks ja. rechtzetten. Ja. Ik zal hem voorlezen, dames en heren. Graag. De raad, daar stond bijeen, in kennis gesteld van de brief van het college enzovoort. enzovoort. Ik ga meteen tot de overwegingen verder. Overwegend, de, de parkeerdruk op de Vondelaan, expioneel, ex, ex, ik kom er niet uit, is toegenomen sinds de invoering van het parkeerbeleid in de Oostbuurt Koniningenbuurt. De bedrijfsvoering van de snackbar aan de Vondelaan zeer onder druk staat door invoering van het parkeerbeleid in Oostbuurt en de Koningenbuurt. Voor de snackbar een parkeerveldje gepland staat conform het raadsvoorstel parkeerverordening 2012. Roept het college op per direct of zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing te creëren in de vorm van parkeerautomaten voor vier plekken voor de snackbar waar maximaal één uur geparkeerd kan worden. Deze inrichting te beschouwen als een proef. Deze proef zo nodig bij de eerstvolgende vaststelling van de parkeerverordening vast parkeer. Parkeerbelastingverordening mee te nemen. Zandvoort, getekend door Sociaal Zandvoort. Ik dank u. Naar voor de vragen ter verduidelijking. Meneer Tatus. Ja, voorzitter, dank u. In de considerans staat het probleem duidelijk omschreven. Maar u geeft ook direct een oplossing aan. En of dat de beste oplossing is, dat vraag ik me af. Zou u niet het wijzigen zodanig, het uh, roept het college op, per direct een tijdelijke oplossing te creëren, punt. En de andere bullets gewoon in, uh, in stand te houden. Dus dat de wethouder de toezegging kan doen dat hij in overleg met de betrokkenen tot de beste oplossing kan komen. Want ik betwijfel of dit de beste oplossing is. Ja, ik ja, maar de, de vraag is natuurlijk van wat de andere oplossingen zijn. En daar is wel even over gesproken al, over de, de blauwe zone. En dat werd afgeraden door het college. Vandaar dat deze oplossing dan de een, in onze ogen de enige is. Maar misschien dat het college daar nog iets over kan zeggen. Het, het, punt, het punt zal zijn dat zolang er geen parkeersysteem is ingevoerd in de buurt... ...dat er vier betaalde parkeerplaatsen zijn... ...en dat er tien uh, meter verder gratis geparkeerd kan worden. Dat lijkt mij geen oplossing. Maar, maar ik, ik ben ook niet deskundig. Ik denk dat de deskundigheid dus achter de tafel van het college. De problematiek is dat de, de, de aangeven is dat er juist een parkeerprobleem daar is. Ja. En dat de oplossing is om daar vier parkeerautomaten dat er alleen geparkeerd kan worden voor een uur. Natuurlijk om daar tijdelijk te staan. Dus Natuurlijk, dat is de oplossing. Maar dan, dan, dan kost dus een, een patatje 3,70 uh, euro. 70. Dus ik, uh, ik, ik denk dat het. Ik zou, het in, ik zou gewoon het college de vrijheid geven de beste oplossing te zoeken. Ja, ja. Mevrouw van der Veld. Ja, ik, uh, ik, ik moet heren. ook zeggen dat ik zeer verbaasd ben... ...om uh, van een partij als het uur... ...die dus toch echt anti-parkeerautomaten is... Uh, ...deze motie te krijgen. Want ik, gisteren heb ik bijna dezelfde motie voorbij zien komen... ...en inderdaad met een, een blauwe zone voorgesteld... ...maximaal parkeerduur één uur. En zolang er inderdaad nog geen regime is ingesteld... ...is dat ook geen enkel probleem om een heel klein zonnetje in te stellen. Waarbij je dan ook nog kunt denken dat je de bewoners ook nog tegemoet komt. Want mocht er dan geen parkeerplaats zijn in je eigen straat, kun je tenminste nog, het zijn dan wel maximaal van een uur, toch je auto nog een beetje kwijt en dan maar hopen dat je daarna naam weer kwijt kan. Door een parkeerautomaat neer te zetten, ga je dus ervoor zorgen dat de bewoners die plekken al helemaal niet meer kunnen benutten. En wie willen we daar weren? De niet-bewoners. Ik heb deze, de, de, deze motie niet ingediend om een hele technische discussie met elkaar te gaan voeren over... Ik ben het dan met de heer Tatis eens dat je dat dan beter zou kunnen openlaten. Maar misschien dat de wet aan nog wat over we zeggen, wil zeggen. is wel te pracht... gedrag. Ja, dat maar ik vind geen een hele parkeerdiscussie mee te gaan nee, voeren. Nee, helemaal niet. Het gaat erom wat... We, we zeggen bij alles wat we doen, wat willen we bereiken, wat mag het kosten... En bij dit slaat u dat gewoon over. Want wat wilt u bereiken hiermee? Dat de parkeerplekken vrij zijn voor de ondernemer. Maar je moet dan niet tegelijkertijd het zo inrichten dat je weer een andere groep daar mee benadeelt. Dat is onze parkeerproblematiek die u nu aankaart. Maar ik laat ja, maar het graag, we ik we laat, ik, ik laat graag te aan de wethouder over. Ik, ik, ik wil alleen weten waarom u het veranderd heeft van blauwe zone naar parkeerautomaat. Want dat ik nooit ik heb verwacht. gezegd, dat heb ik in over, overleg met het college ook gedaan. Omdat als je een blauwe zone invoert, dat je dan weer andere problematieken krijgt. En dan krijgen weer de parkeerproblematiek. Dus wij gaan 25.000 euro uitgeven voor een automaat voor vier plekken. Oei, oei, oei, oei, in, in deze tijd. Mevrouw van der Veld, ik stel voor dat de wethouder kort een toelichting geeft. Zoals mevrouw Van der Veldt inderdaad toelichtte, lag er eerst een, een ander voorstel, een blauwe zone. Uh, een blauwe zone, dames en heren, moet ook worden opgenomen in de parkeerverordening en de parkeerbelastingverordening. Als dat er niet is, dan heb ik ook geen reden om te handhavenstrik gezien. Dus dat is ook het, een van de belangrijkste redenen om te zeggen tegen u van... Uh, zet dan daar een, als u het probleem wil oplossen, zet daar een parkeerautomaat neer. Het kan via de huidige parkeerverordening en de parkeerbelastingverordening... Het is al zo, het is al uh, opgenomen in de parkeerbelastingverordening op dit ogenblik. Het enige wat u moet zeggen van ja, uh, we zijn het mee eens dat dat plekje, uh, dat daar een parkeerautomaat komt te staan. Want in principe heeft u gezegd, we schorten het uh, invoeren van het parkeerbeleid uh, in uh, Park Duinwijk en Oud-Noord op. Daar kunt u uh, uh, multi-interpretabel uh, mee omgaan. Uh, u kunt zeggen van ja, dat geldt alleen voor bewonersparkeren of ook alle uh, functies die daarin zitten. Dus de, dat laat ik even in het midden. Uh, een blauwe zonne ontraden wij op dit ogenblik uh, uh, vanuit het college... ...vanwege het hele simpele feit dat uh, mocht het zo zijn dat we daar een blauwe zonne gaan instellen... ...dat er ook andere ondernemers gaan vragen, stel een blauwe zonne in. En dat is juist een discussie die wij in een later stadium eerst met u willen voeren. Dus met andere woorden, de uh, instrumentarium wat de raad heeft, ons heeft geboden als college... Kan nu alleen met een parkeerautomaat worden opgelost. Misschien hebben wij nog een oude parkeerautomaat staan. Dat weet ik niet. Dan moet ik nog even navragen bij de mensen van civiel techniek. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat is ook de reden waarom ik na gesprek met meneer Bluis gevraagd heb om de motie te veranderen. Mevrouw Rietkerk. Ja, ik wil toch nog even, want ik, ik heb de plek voor me... ...ik stel die vraag even aan de wethouder. Uh, ik geloof, er zijn nu negen plekken, hè? als ik me niet vergis. Dan worden er vier met automaten geplaatst. Dan ga ik naar de oude halt om een frietje te halen. Die zes of uh, vijf plaatsen zijn bezet. Dan moet ik een euro gaan betalen om een frietje te halen... nou dan kan ik u vertellen dat de overkant van de stoep vol staat. Minimale Doet hij nu we hebben een minimale inworp. Die kunnen we toch op 20 cent... Goed. Ziet het, er het, is, uit, mij... het is heel simpel, mevrouw ja. dit kerk. De parkeerdruk op dat stukje is extreem hoog op dit ogenblik. Dit, dit, het, het is net bijna tegen de 100%. En wat wij met deze vier parkeervakken... Uh, daarom kan het college ook instemmen met, met dit voorstel... Wat je hiermee met die vier parkeerplekken doet, is dat je ruimte creëert voor juist de ondernemer die het heel zwaar heeft. En die ik volgens ook met gesprekken met buurtbewoners een belangrijke functie uh, vertolkt in de buurt. Dus als ik ook naar de buurt ga kijken, zegt de buurt van, dat is juist een ondernemer die we graag van harte willen ondersteunen. En dat is ook de reden waarom ik mee kan stemmen met deze motie. En kan instemmen bedoel ik. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, gisteren had ik al een klein betoog dat het een beetje chaotisch begint te worden rond het parkeerbeleid en dat lijkt nu alle kanten op te gaan. Um, ik zou graag willen weten of de wethouder hierbij geen uh, krediet nodig heeft. En of um, hij heel stellig kan zeggen dat een andere oplossing dan deze niet gewoon mogelijk is als een. Ja, laat, nou, het staat er als een tijdelijke oplossing uh, kan. Want als dat de beste oplossing een blauwe zone is, wat eigenlijk al veel meer mensen in deze zaal opperen, dan zou ik dat eerder trachten te doen dan. ook niet mogelijk. Ja, wij... Bijna een oplossing, snack and ride. Maar dat, en... die bestaat nog niet. Snack en ride. Uh, ja, ja goed, kijk, het vragen... probleem is ook bij de VVD bekend wat daar is, daar staan dus gewoon een heleboel mensen gewoon langdurig geparkeerd omdat ze met de trein gaan reizen dus die staan er van ochtends tot avonds en net als het wel al wordt gezegd als daar weer een parkeermeter moet worden geplaatst ja, dat, dat is niet even een tijdelijk iets en een blauwe zon zou dat wel zijn meneer goed, de... ik heb u volgens mij uitgelegd waarom het college het onraad van een blauwe zon. het past nu niet binnen de kaders het heeft geen grond tot handhaving. Dus dat is de reden van u, u maakt eigenlijk de oplossing is niet handhaafbaar. En dat is ook de reden waarom het college zegt. Dus ook een van de punten waar het college tegenaan loopt over de blauwe zone. Dat is ook een van de redenen waar wij niet met de voorstel zijn gekomen. Omdat dit punt, het instellen van een blauwe zone, indruist tegen uw eigen kaders. En het, in onze beleving levert er meer problemen op dan dat ze uh, oplossen. En dat is ook de reden waarom wij u ook zeggen van blijf binnen de kaders die u heeft gesteld. Dit is een kader die u heeft en die u ook heeft aangenomen. En dat is ook de reden waarom het college zegt dit is een oplossing die u, waar u al mee bent ingestemd. Ja, Voorzitter, ik zou daar kort nog op willen reageren en ook in reactie naar het CDA toe. Kijk, het is niet alleen de oude halt die, die met dit probleem zit. Ik ken naar meer ondernemers in die buurt die precies hetzelfde zouden willen hebben. Dus ja, het is zo jammer dat dit ook dan niet maandag besproken is tijdens de werkgroep die we dan nog kort uh, hebben gehad. Want hadden we dat wellicht uh, gezamenlijk kunnen meepakken. Het wordt nu eigenlijk één puntje uit het hele reactienota naar voren gehaald. Ook al zie ik dat daar de problemen heel groot zijn. Maar ja, ik blijf het zeggen, op deze manier, ja, je komt er niet verder mee. mevrouw dus... van der veld. Ja, ik uh, zou eigenlijk van de wethouder willen weten wat hij tot nu toe gedaan heeft met het feit wat ik hem verteld heb. Dat het tegenwoordig wettelijk is toegestaan om een parkeerplaats een bepaalde groep toe te wijzen. En dat kun je gewoon doen door middel van het algemene parkeerbord met daaronder het doel. Dat wo dus tegenwoordig wordt dat nu ook ingezet, het wordt inderdaad ook ingezet voor bijvoorbeeld uh, elektrische auto's, oplaadpunt. Maar de, het geeft zoveel vrijheid om daar eventueel iets mee te doen. En het lijkt me dat dat heel makkelijk in past. Maar het staat er al op, hè, op die bocht. Nee, nee wacht even. De, dat, er staat verboden te parkeren. Uitsluitend bewoners. Dat is niet rechtsgeldig. Ik heb het echt over het algemene blauwe P-bordje. Nog een oplossing voor nee, de Nee, Volgens mij staat er sneekbouw. Nee, nee, nee, nee dames en nee. heren. Mevrouw van der Veld bedoelt iets anders. Ik, ik heb anders. daar eerder met Mevrouw de wethouder de Veld, over gesproken. Ik heb hem te maken. de wethouder om dat even uit te leggen. Ja? Ik heb daarover juridisch inzicht ingewonnen en die zeiden dat dat het niet mogelijk was. Ja, dan houdt het voor mij op. De, de, het, hetgeen moet geregeld worden in de parkeerverordening en dat is het nu niet. Daarmee is volgens mij agenda punt ga ik even speaken, 11, de motie voldoende debatteerd. en sluit ik dat onderdeel en ik sluit de vergadering niet nadat ik u heb meegedeeld dat wij over uiterlijk vijf minuten beginnen met de vergadering besluitvorming. Ja, het is wat. Hey. Het, is, het is wat is een hele zit Pieter. Vijf voor half twaalf. Ik bewonder ook de mensen die thuis die hele zit uh, uitzitten. Ja, maar het is wel belangrijk genoeg hè, ja. deze avond. Ja. Nou ja, we hebben de belangrijkste punten nu gehoord. Uh, en amendementen en dergelijke. Dus dat hebben we al meegenomen. Ik vraag me toch echt af waarom in deze laatste vergadering voor de vakantie zoveel belangrijke agendapunten nog even op die agenda moeten komen. Ja, hadden we nog niet een paar punten over de vakantie heen getild Nee, het is, het is vreemd weer. Ja, maar we hebben, we hebben wel vergaderingen gehad in de afgelopen maanden, waar maar twee, drie agendapunten eigenlijk ja, precies. waren. Ja, precies, Een beetje temporisering. Hoor. Ja, en we zijn er nog niet, want uh, na deze vijf minuten, we gaan zo meteen een muziekje draaien, dan krijgen we de besluitvorming en dan hebben we die hele lading abonnementen en moties. Ja, ja. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Ja. Moeten we moeten er nog wel even bij zeggen, Pieter, dat uh, ZFM uh, om twaalf uur sluit. Ja. Dus iemand die wil weten hoe het afloopt, ja, helaas u moet u naar het raadhuis. Om twaalf uur trekken we de stekkers eruit. Ja, ja, ja. Dat, uh, onze vrijwilligers hebben ook werk overdag in. Uh, ja, want uh, pas koud moet er op, handen, op, bijna. Ja. Nee hoor, ik slaap nog steeds niet. Okay. Ja, ik zit toch wel een heel vrolijk spelletje te spelen. Ja. Daar dus, uh. je wat muziek tot, tot de burgemeester ja. weer opent? Ja, dat ga ik doen. Ik had toch straks, het eerste stuk hoorde ik iets over de Parel van Zondvoort. Ja. Dus ja, en daarna gaan we het niet meer even iets doen. Natuurlijk, ja, denk dus. ik. Een goed adres, familie en vrienden, liefde en aardig vuur, kriebelt ze buik. Heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, Circuit, strand of de kroeg, dromen in de duinen, een feest tot morgen vroeg. Ja, ja, ja, ramblas van de Een flesje Chardonnay. Jouw kracht enorm Weg volvloed het vloed Je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind Speelend in het zand Hij, hij, hij, Ik ben niet met volle teugen Iemand dag, ik weet die zit mijn bloed Hoort is het het woord, hier is het allemaal van de gemeenteraad besluitvorming ik constateer dat afwezig zijn de heren Demmers en de Vries en nummer 17 is, dat is de heer de, Vries. Dat is de, heer de Vries die heeft pech deze keer ja die is niet meer, dat is de laatste de Vries is de laatste, Ik nee. kunt ook met hem gaan, als pariets nou, dan uh, volgen we het uh, systeem van de eerstvolgende. Dat betekent dat als er een hoofdelijke stemming komt, dat meneer Baarwits als eerste zijn stem bekend mag maken. Daarmee is de opening en de loting zijn geweest en gaan wij naar het vaststellen van de agenda. En ik constateer dat er veel geluid op de achtergrond is en dat is onplezierig. Ik weet dat ik het probeer het tempo op te voeren, maar ik verzoek u daar toch in te bewilligen. Het vaststellen van de agenda. U ziet dat er een concept raadsbesluit ligt over het advies van de commissie bezwaarschriften aangaande bezwaar van mevrouw Paap. Mijn voorstel is om dat aan de agenda toe te voegen als agenda punt 10. Dan zijn er twee moties, motie parkeren en motie oude halt. Ik voeg ze toe als motie parkeren agenda punt 11 en de andere als agenda punt 12. Dat betekent dat de sluiting wordt agenda punt 13. Akkoord? Al dus is de agenda vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 3, de voorjaarsnota. En daar zijn een aantal abonnementen en moties ingediend. Ik ga eerst naar de abonnementen. Abonnement 31. Wordt dat abonnement gehandhaafd? Dat is ja, het geval. Ja, zeker. Bij handopsteken, wie is voor dit abonnement? Ik constateer dat het... Stem, stem, is. Stemverklaringen, voorzitter. <lacht> ik... Ik constateer dat het unaniem is. Stemverklaring, meneer Baldwin wilson Ik vind dan wel dat wij gewoon uit eigen zak dat raadsdiner moeten blijven houden. Dank u wel. Daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 3-2 wegen, althans het schrappen van die post. abonnement wordt gehandhaafd, meneer Paap. Ja, voorzitter. Dan breng ik het in stemming. Wie is voor dit abonnement? Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van Sociaal Zandvoort en de oudere partij. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van de VVD. Mevrouw van der Veld, de fractie van GroenLinks, de fractie van de Partij van de APT en het CDA. Daarmee is het abonnement verworpen. Dan abonnement 3-3 van gemeente Belangen-Zandvoort. abonnement wordt gehandhaafd, mevrouw van der Veld. Ja, nou, ik heb hem zelf niet ingediend, maar uh, ik heb de sfeer geproefd en ik trek hem terug. Dank u wel. Daarmee, Daarmee is dat abonnement buiten de besluitvorming. Dan gaan we naar motie... Dat is waar. Er is een mondeling abonnement ingediend door mevrouw Verheij. En dat abonnement heeft de strekking om de verhoging van het parkeertarief van Pede Zuid niet door te laten gaan. Is iedereen de essentie helder? Mag ik bij hand opsteken wie is voor dit abonnement? Bij hand opsteken constateer ik dat het unaniem is. Daarmee is het abonnement aangenomen. Dat betekent dat alle aangekondigde abonnementen hiermee zijn uh, besloten... En ga ik naar de moties. Dat is waar. Ik wil veel te snel. Dat betekent dat we nu gaan naar het besluit zoals dat voorligt. En dat is het besluit voorjaarsnota met verwerkingen tot en met pagina 23, inclusief de aangenomen abonnementen inmiddels. En de toezeggingen, zoals gebruikelijk, bij handopsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel bij handopsteken? Voor zijn de fracties van de VVD, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA. Wie is tegen dit voorstel? Tegen zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, GroenLinks en mevrouw Van der Veld. Stemverklaring mevrouw Van der Veld. Ja, ik uh, ben nu echt van alles kwijt. Maar uh, de stemverklaring van mij zal zijn dat ik tegen ben omdat ik me maar in één punt van het voorstel kan vinden. En alle andere punten niet. Dank u wel. Daarmee is het voorstel aangenomen en dan ga ik naar de moties. Motie 3a, mobiliteitsfonds. Bij uh, wordt de motie gehandhaafd? Ja. ja, bij handopsteken. Wie is voor deze motie? Voor is de fractie van Sociaal Zandvoort en de fractie van GroenLinks. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, het CDA, oudere partij Zandvoort en de VVD en mevrouw Van der Veld. Daarmee is de motie. Verworpen. Motie 3B, Olympia Stoer. Wordt die motie gehandhaafd? Ja, graag hoofdelijke stemming. Nou, dan gaan we het rijtje langs. Bij hoofdelijke stemming, meneer Babitz. Mag voor. Meneer Bruijs. Tegen. Meneer Bouwweg-Wilson. Voor. Meneer Demmers. Is aanwezig, excuses. Meneer Van der Drift. Tegen. Meneer Drommel. Tegen. Meneer Kramer. Voor, met stemverklaring. Uh, voorzitter, ik heb eerder tegen de Olympia toer gestemd vanwege de kosten. Ik heb dit jaar de Olympia toer ervaren als een uh, weinig succesvol evenement wat een uh, meerwaarde heeft voor Zandvoort. En daarom zou ik graag uh, dit, uh, deze motie ondersteunen. Dank u wel. Meneer Paap. Voor. Mevrouw Rietkerk. Tegen. Meneer De Rode. Tegen. Meneer Simons. Voor. Meneer Stammes. Tegen. Meneer Suttorp. Voor. Meneer Tatus Tegen. Mevrouw van der Veld. Voor. Mevrouw Vrij. Tegen. Voor zijn zeven en tegen zijn acht, daarmee is deze motie verworpen. Dan gaan we naar motie 3C, onderwijshuisvesting. De motie is aangepast zoals u heeft gehoord. In het laatste streepje staat en in het vierde kwartaal 2012 te komen met etc. De motie wordt gehandhaafd denk ik. Dank u wel. Bij hand opsteken wie is voor deze motie. Voor deze motie zijn de partijen GroenLinks... Oudere partij Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA, Sociaal Zandvoort en de VVD. Wie is tegen deze motie? Tegen is mevrouw Van der Veld. Daarmee is de motie aangenomen. Dat betekent dat agenda punt 3 is behandeld en wij naar agenda punt 4 gaan. Bij handopsteken. Wie is voor de impulsbrede scholen zoals voorgesteld? Voor zijn. Het CDA... De Partij van de Arbeid Sociaal Zandvoort. De oudere partij, GroenLinks, Mevrouw van der Veld en de VVD. Daarmee tegen is? Niemand? Het was unaniem, maar het duurde even. Daarmee is het voorstel aangenomen. Ja, ik begrijp dat ik word getest. Agenda punt 6: Onderzoek kleinschaligheid, cultuur, historische panden in bestemmingsplancentrum. Daar is één amendement. Dank u dat u meedenkt. ...en dat abonnement... ...ik sla er een over... ...ja... ...agenda punt 5... ...bestemmingsplan kost verloren... ...wie is voor bij hand opsteken... ...voor zijn de partij... ...de VVD... ...Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid... ...het CDA en meneer Balog Wilson. ...wie is tegen... Tegen zijn mevrouw van der Veld, meneer Baarwits, meneer Simons en meneer Suttorp. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Agenda punt 6. Onderzoek kleinschaligheid, cultuurhistorische panden, inclusief abonnement. En we gaan natuurlijk eerst het abonnement in stemming brengen. Wie is voor het abonnement benutting krediet? Bij hand opsteken. Dat is unaniem, als ik het goed zie. Daarmee is het abonnement aangenomen. Daarmee wordt het voorstel gewijzigd en breng ik het voorstel in stemming. Wie is voor bij hand op steken? Ja, meneer Bluis kent mij inmiddels. Bij hand op steken graag. Dat is unaniem, als ik het goed zie. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 7. Voortzetting buurtbemiddeling. Wie is voor dit voorstel? Hand opsteken graag, dat is unaniem, daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 8, reglement van orde 2012. Daar zijn een aantal abonnementen ingediend, die ga ik eerst in stemming brengen. Abonnement 8.1 is niet geagendeerde onderwerpen. Nou, volgens mij wordt dat gehandhaafd. Bij hand opsteken graag. Wie is voor dit abonnement, dat is unaniem, daarmee is het abonnement aangenomen. Abonnement 8.2, benoeming wethouder. U wil het voorstel handhaven, mevrouw Vrij. Bij, bij handopsteken wie is voor dit abonnement? Dat is unaniem, daarmee is het aangenomen. Abonnement persoonlijk feit wordt gehandhaafd, mevrouw Vrij. Bij handopsteken wie is voor dit abonnement? Dat is unaniem, daarmee is dit abonnement aangenomen. Oh, nou, excuses. Voor zijn de VVD, mevrouw van der Veld, GroenLinks, oudere partij. Zandvoort, meneer De Rode, de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen? Meneer Bluis, graag. Ik heb meer vertrouwen in de voorzitter als de rest van de raad. Daarmee is het abonnement aangenomen. En gaan we door naar abonnement 8.4, samenstelling hoogcommissie. Meneer Baber-Wilson, u wilt het handhaven. Nee, voorzitter, ik trek het in. Dank u wel. Abonnement 8.5, meneer Baber-Wilson. Handhaaft u het? Ja, voorzitter. Goed. Dan breng ik dit voorstel in stemming. Bij handopsteken graag wie is voor dit abonnement 8.5 toelichting indieners. Ik constateer dat dat wel unaniem is. En daarmee... Nee? Dat is wel unaniem, toch? Daarmee is dit abonnement aangenomen. Dan het totale raadsvoorstel inclusief aangenomen abonnementen. Bij handopsteken graag wie is voor dit voorstel. Ik constateer dat voor zijn, meneer Baber-Wilson, de fractie van het CDA, de Partij van de Arbeid, Sociaal Zand voor de VVD, mevrouw van der Veld en GroenLinks, wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de heren Sutthorp en Simons. Daarmee is het voorstel aangenomen. Meneer Simons. Het reglement als zodanig, dat is prima. Er is alleen één punt wat, uh, wat mij zorgen baart. Dat is het artikel wat erin voorkomt uh, ten aanzien van de hoorcommissie. Daar ben ik het niet mee eens. Vandaar mijn tegenstem. Met dank. Dan gaan wij naar raadsbesluit. Dan ik wil het even spieken over het advies van de commissie bezwaarschriften over mevrouw Paap. Bij hand opsteken. Wie, wie is. Bij hand opsteken. Dames en heren, mag ik u echt vragen om niet zo door de zaal heen te praten als wij aan het stemmen zijn? Wij zijn. Oh, ik vergeet er een. Agenda punt 9. Verordening Rekeningkamer Gemeente Zandvoort. Bij handopsteken. Wie is voor? Dat is unaniem. Daarmee is de verordening aangenomen. Agenda punt 10. Raadsbesluit. Aangaande advies Bezwarencommissie. Mevrouw Paap. Bij handopsteken. U heeft op de ingekomen post en op agenda punt 2 mij net horen zeggen dat ik dat als agenda punt 10 adviseer op te nemen. En dat is een advies wat de adviescommissie aan u heeft gegeven. En dat moet door het bevoegde orgaan zijn de, de raad worden bekrachtigd wel of niet. Ik ga u allemaal helpen. Kijk, het staat op de agenda. En dat is ook niet nodig. Want dat wordt namelijk niet op deze wijze gedaan. Het is namelijk een bezwaar van mevrouw Paap... ...gericht tegen de parkeerverordening en het effectueren van het bewonersregime. En dat bezwaar, dat zegt de commissie... ...is niet ontvankelijk omdat het gericht is tegen een besluit van algemene strekking. Dat is de kern van de zaak. En het raadsbesluit zegt, wilt u dat advies bevestigen en dat bezwaar inderdaad niet ontvankelijk verklaren. Ik heb de essentie van het advies net met u gedeeld. Als u een schorsing wilt om het te lezen, vind ik allemaal prima... En we kunnen hem ook aanhouden en dat betekent dat mevrouw in kwestie over twee maanden pas een besluit van u krijgt. Nee, het heeft ook het gezag van de commissie hoor. Wat wilt u? Wilt u tot stemming overgaan? Nee, nee. Ja, voorzitter, ik heb daar wel persoonlijk tegen. Als ik ergens ik ook, mee ga stemmen wil ik wel weten waar ik uh, mee stem. U, u, u, u wordt niet gevraagd om in te stemmen, u mag ook tegenstemmen. Nou, ja. Dan zou ik niet weten waar ik tegen ik stem. Nee, het... oh. oh. Voeteizend. Het... Is, het... Is het... Ja, het, nou, het is simpelweg, als u hem opschuift, dan zijn we twee maanden verder. En ik vind dat, gelet op het feit dat we op termijnen jagen... En dat wij proberen bezwaren binnen een fatsoenlijke termijn af te wikkelen. En ik de essentie van het besluit heb aangegeven waar het over gaat. En het feit dat het op de agenda heeft gestaan. Voorzitter, wilt u nog eenmaal herhalen wat u net opgelezen heeft? Wellicht geeft dat enige verheldering. Het besluit wat voor ligt is besluit overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. In principe ga, ga ik niet tegen dat soort dingen in, omdat dat niet mijn, mijn, mijn zaak is op dat moment. Dus daarom snap ik het ook niet. Goed. Voorzitter, mag ik een, een voorstel van orde doen? Want ik heb het nu geopend en het is 1A4'tje. Dus het lijkt me dat, dat we daar in, in, in nou nog in de, geen vijf minuten kennis van de, zouden kunnen nemen. En dat we er dan toch over stemmen. Want uh, ook vanuit juridisch perspectief klopt het helemaal wat, wat vanuit de commissie en de voorzitter heeft gezegd. Wij schorsen twee minuten. Ja, twee minuten, Pieter. Ja, nee, maar we redden die twaalf die uur, die redden we. Voor twaalf uur zijn we klaar. Ja, dat denk ik ook. Uh, dit is een, een bezwaarschrift, uh, een protest tegen uh, een parkeervordering voor Duinwijk en uh, Oud-Noord. Uh, van een mevrouw. Nou, uh, de, de... Het is er een beetje vroeg mee, want er moet nog steeds een besluit worden genomen. Hierna krijgen we nog een motie over het parkeren. En een motie over het parkeren bij de oude, oude halt. Nou, ja. we hebben het gehad. Dat zijn hamerstukken, denk ik. Ja, ja. Overigens had ik me te bedenken, en de eigenaar van de zilver mee, hoe nou? Zou die ook zoiets gaan, zo'n verzoek indienen? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Die parkeerdruk is daar nog niet zo hoog. Dat niet. En, nee, want je hebt er in die buurt alleen veel overledenen. Ja, en er is heel veel parkeerruimte. Ja. Maar ja, andere ondernemers zouden ook. Dat kunnen vooral de sportschool, Precies. Maar, Precies. om maar één te noemen. Even opvallend dat eh, parkeerterrein Zuid-tarief dus gelijk blijft. Hè? Ja. Dus het voorstel van de VVD om dat eh, te, niet te verhogen van 10 naar 1250, is met een ruime meerderheid aangenomen. Dus het ja, dat tien verlengde natuurlijk van het niet verhogen van de parkeertarieven voorlopig. Ja, precies. Daar, daar hoort het tien thuis. En dat was terecht dat je zegt, ja, wel de Zuid en niet de rest, dat kan ja. niet. Opvallend dat er weinig fietsfanaten zijn in de gemeenteraad. Want die Olympias dat gaat allemaal door, maar ja. het is wel ja een nippertje. Ja, ja, en 8 tegen 7 stemmen. En waarschijnlijk omdat uh, we vastzitten aan het contract. Ja. Uh, dat uh, is niet realistisch om dat open te breken op dit moment. Nee, dat geld ben je helemaal kwijt, want het is al op het voor drie jaar. Dames en heren, ja, nou nou ja, ja, we dan gaan weer verder, heren. Dan ja. oh, we gaan weer verder. En ik breng in stemming het raadsbesluit op agenda punt 10 aangaande het advies van de commissie. ...bij hand opsteken. Wie is voor dit besluit? Voor zijn de fracties van... ...Oudere Partij Zandvoort, het CDA... ...de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, de VVD... ...en mevrouw van der Veld. Wie is tegen dit besluit? Tegen is meneer Babits. Daarmee is het besluit aangenomen. Voorzitter, misschien mag ik nog even een stemverklaring afgeven. Ik ben voor het advies... ...omdat het een advies betreft... ...omdat het een, een, een beroep betreft... ...een aantekening... Tegen een, advies van, van, tegen een besluit van een algemene strekking. En ik denk dat het goed is om dat nog even op te merken. Omdat dan daarmee helder is dat daar geen beroep tegen open staat. Dank u wel. Daarom is dat advies ook zo. We gaan naar agenda punt 11 en dat is de motie parkeren. Het college heeft een toezegging gedaan. Is er behoefte om die motie te handhaven? Ja. Goed, dan breng ik de motie in stemming. Eh, meneer Kramer heeft aangegeven dat hij het woord eerste vervangt door tweede. Nou, dat is een eenvoudige wijziging. Raadsvergadering. Ik voeg hem toe. Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Ik constateer dat het unaniem is, daarmee is de motie aangenomen. Ik ga naar agenda punt 12, de motie parkeren oude halt. Even tekstwijziging, voorzitter. Meneer De Rode. Um, bij de eerste streep, zoals wat de heer uh, Tatus ook aangaf in zijn eerste... ...zo snel mogelijk een tijdelijke en eenvoudige oplossing te creëren. Punt. Meneer De Rode, wat u voorstelt is dat u de tekst aan wordt, roept het college op... ...zo snel mogelijk een tijdige en eenvoudige oplossing te creëren. Punt. Ja. Ja? lukken. Ja? En de rest wordt geschrapt. En de rest wordt geschrapt. Goed. Portefeuillehouder, de Behoefte om daar nog op te reageren. Dank u. Dan breng ik de motie in stemming. Bij handopsteken wie is voor deze motie. Ik constateer dat dat unaniem is. Mevrouw van der veld. Ja, ik moet u zeggen dat ik uh, natuurlijk voor zal stemmen omdat ik ook wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Maar ik wil toch nog even kwijt dat het wel degelijk in het RVV opgenomen staat dat parkeerplaatsen door middel van onderborden gereserveerd kunnen worden. En dat lijkt mij de allersnelste oplossing. Dank u wel. Daarmee zijn we aangekomen aan agenda punt 13 en dat is de sluiting. Ik dank u voor uw inbreng en wens u wel thuis. Oh. We hebben het gered. Ja, hij heeft ons gehoord hoor. Zeven ja, minuten voor twaalf. Hij voelde zich uitgedaagd. Jongen, jongen, jongen, jonge. Ja. Goed, parkeren was natuurlijk een belangrijk item. Ja. Maar dat uh, wordt nu uh, verdaagd naar de raadsvergadering in oktober. Ja, zeker. Uh, eerder kan het niet. Ja. Uh, ik, ik vraag me of dat ook een beetje druk van de ketel af... ...haald nee, voor nee, de bewoners dan. Nee, die, die ketel die blijft gewoon zo hoor. Dat, ja, uh, denk je. Ja. Maar in ieder geval, het is weer een teleurstelling voor Anders Sandbergen... ...want hij had natuurlijk met de inkomsten rekening gehouden voor dit jaar. Ja. Want absoluut. in juni zou dit allemaal ingevoerd worden. 1 in juni, als ik ja, het goed heb. Ja, ja. En dat wordt nu uitgesteld. Uh, en voordat het dan ingevoerd wordt, is het jaar al voorbij. Ja, ja. Dat betekent wel dat je een heleboel ja. geld mist. Ja, dat is waar. En dan nog kan het college toch besluiten om het beleid te volgen zoals het nou helemaal vastgelegd is, ja. alleen moeten ze uitleggen wat ze hebben gedaan met de suggesties, tips en, uh, van de mensen, de reacties. Dus de discussie die komt nog, het wordt die, een heet najaar. Ja, ja, voor het parkeer wel. Voor de financiën vind ik het niet zo... Uh, ja, dat is allemaal bediscussieerd, maar eigenlijk was het geen uh, nee. verhitte discussie. Nee, geen schok. Viel dingen. mij eigenlijk mee. En toen we op de Bouwborg Wilson uh, ons advies volgen: laat de uh. raadsleden zelf betalen voor hun dinertje. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Want uh, hij vindt het toch wel gezellig. En dat is, het is ook een goed gebeuren. Dat nou, ja, tuurlijk is het goed. Ja. Maar laat ze het zelf betalen. Ja. Ja. Pieter, ik krijg slaap. Ja, ik ook. Ja, Pascal gaat nog even een nachtje doorhalen, zo te zien. Pascal? Echt niet, echt niet. <laughs> okay. Nee, Was ik goed. kreeg het toevallig van een van de collega's een uh, liedje toegemeld. Dus die heb ik zo van, ja, die moet ik toch maar even dus heb ik gelijk maar even hier op de computer zetten. Ja, goed. Pascal, bedankt voor al je techniek en ja, uh, je platenkeuze. Ja, uh, ja. Wij gaan slapen. Pieter, wij, uh, wij gaan slapen. Bedankt voor de gezellige Jij samenwerking. Ook. En uh, de luisteraars bedankt dat ze hebben willen luisteren. Tot zolang. Oké. Okay. En ze hebben geluisterd, want oh, ja. we kregen het de bezoeker langs. Uh, ja, dat is waar. Oh ja, we hadden oh, ja, moeten zeggen dat er ook nog zoiets als internet is. Precies, na twaalf uur. Ja. Maar de vergadering is gesloten, dus U, er is geen hoeft internet. Niet hoeft niet meer. <laughs> Ik zou zeggen iedereen, bedankt voor het luisteren en rusten.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 Okay, so you're Brad Pitt. Joking, right? Will oh, you think it's something special? Will oh, you think it's something else? Okay, so you got a car that don't employ the light, cause tonight it feels so right, come on and party till the sun meets the ocean. Put the needle on the record, let the drum beat roll, the bass is pumping loud and I'm in control, come on, step it For the new craze, the next race. I'm pay you for the cross to my next phase. This ain't no game, so we play it one more time. My girl's so fly when she moved to the baseline. You wanna be down, I need a volunteer. This is a party, throw your hands in the air. Now feel the music in your feet. Huh? I bring it to your heart like I got it from the street. Listen up, listen up. Now what you gonna do? The tears coming back, making over. It's another bass drumming in it sounds so funky Get your motor running So keep on swinging and pumping la di da Welcome to Tom's Party Uh, uh Yeah TikTok, you don't quit Baby, baby, do you wanna take it slow? I'm in the mood for love, so you better lay it low. I wanna get down, flipping round and round. As we sweat in the midst of a party sound. Back on the track, I wanna move your boot to see you to the beat now. I'm making ooh to the TikTok, get on quick. The flow that I have is of equal benefit. Hold up, stop, wait a minute, paw. I wanna show you mine if you wanna give me yours. Get on up, let me light your candle. I'll put you in the middle of a funky sample Uh